7 uur, Femke Woldhuis met het NOS Journaal. In Amsterdam is symbolisch de herdenking van de slavernij... overgedragen aan Middelburg. Burgemeester van der Laan deed dat door een handboei door te zagen... en een helft te overhandigen aan zijn collega Bergman uit Middelburg. Het doorzagen van een handboei staat symbool voor het verkrijgen van vrijheid. In Middelburg wordt volgend jaar het afschaffen van de slavenhandel herdacht... dan 200 jaar geleden. En voor die herdenking is voor Zeeland gekozen... omdat van daaruit tienduizenden... Afrikanen zijn verscheept als slaven. Illustratrice Mans Post is overleden. Haar werk is vooral bekend van de boeken van kinderboekenschrijver Guus Kuijer. Ook illustreerde ze boeken van schrijver en dichter Toon Tellige en van Annie M.G. Schmid. In 2006 won ze een zilveren penseel. In 2007 was ze de eerste winnaar van de Max Veldhuisprijs. Dat is een prijs voor illustratoren van kinderboeken. Mans Post werd 88 jaar. Justitie eist vijf maanden cel tegen vier mannen... die verdacht worden van jarenlange handel in illegaal vuurwerk. Volgens het OM vormen ze een criminele organisatie... die op grote schaal vuurwerk verkocht en de opbrengst witwaste. Volgens justitie brachten ze ook hun klanten in gevaar. Een deel van het vuurwerk lag op een bedrijfsterrein... waar ook een gasstation is gevestigd. Limburgers die een civiele rechtszaak voeren... hoeven vanaf volgend jaar niet helemaal meer live in de rechtszaal te verschijnen. Ze kunnen dan voor de rechter komen via een rechtstreekse videoverbinding. De proef wordt gestart in Sittard en Heerlen. Daar wordt in het gemeentehuis een speciale ruimte ingericht... waar burgers direct contact kunnen leggen met de rechtbank in Maastricht of Roermond. De proef moet voorkomen dat mensen ver moeten reizen... om voor de kantonrechter te verschijnen. En dit jaar sluit het kantongerecht in Heerlen. Eerder gebeurde dat al met Sittard. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen ligt de vorst. In de loop van de nacht kan dan mist ontstaan. Morgen is het bewolkt en droog. En dan wordt het zo'n 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoofddorp, drie kilometer na een aanrijding. En op de A15 van de Europoort naar Rotterdam... twee kilometer voor knopen Benelux. Komt ook door een ongeluk. Daar zijn ook alle rijstroken weer vrij... Dat geldt niet voor de A31 tussen Harlingen en Drachten die weg is in beide richtingen nog dicht door een ongeluk tussen Marsum en Boxum, maar dat gaat waarschijnlijk niet al te lang meer duren. Het Gendergoden van Hans Meertens, een literaire thriller zo spannend dat je niet kunt stoppen met lezen. Het Gendergoden, het perfecte cadeau voor de feestdagen. Hemelvaart. Op zoek naar een verloren vriendin.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 Verzeker uw bedrijf snel en gemakkelijk online... via abnamro.nl slash zakelijk verzekeren. ABN AMRO, de bank anno nu. Dit is Radio 1, de NTR. En stof. Dames en heren, goedenavond. Valt er nog wat aan te doen... Jongeren die versmolten lijken met hun smartphones... die voortdurend bezig zijn met iets maar wat. En als iemand dat weet, dan is het onze gasten... de hoofdredacteur van de Glossy Fabulous Mama... en moeder van vier kinderen die nu samen met Jan Dijkgraaf de social media Bijbel heeft geschreven... voor alle ouders die de digitale draad even kwijt zijn. Hier is Vedra Werkhoven. Uw presentator is Jelly Brouwer. Je twittert als een kerel, zegt je kompaan Jan Dijkgraaf. Wat moeten we dan onder verstaan? Heb jij enig idee? Nou, ik denk dat dat meer is dat ik nergens doekjes omwind. Dus dat ik gewoon eigenlijk alles zeg wat in me, wat in me opkomt. En, en dat uh, doen vrouwen meestal niet, wou je zeggen? Nee, vrouwen zitten toch een beetje meer te mutsen vaak op Twitter. En ik was een van de weinigen, denk ik, zeker toen het al medium en net een beetje populair werd. 2009, hè? Ik ja, 20, was een precies, van de uh, eerste Early adapter, ja. Ja. En ja, Dus ik was iemand die inderdaad geen doekjes om dingen vond. En gewoon keihard zei wat ik dacht en wat ik vond. En misschien doen kerels dat meer dan vrouwen inderdaad. Dat, en af en toe ook fikse ruzies uitlokte of ontlokte Ja, ja, ja, ja. ja al kan ik me zo niet direct... Een, nou ja, eentje met Femke Halsma inderdaad. Had ik een, ja, wat um, was er ook alweer aan de hand? Nou ja, dat ging toen over ouders en over of ouders nog wel konden opvoeden. En dat ik toen opmerkte dat ouders wel moesten opvoeden. En dat Femke vond dat het toch normaal was dat je kinderen door... het Restauranten heen liepen te rennen, omdat het toch tenslotte kinderen zijn. En waarom moeten ze nou stilzitten? Een kind moet zijn. Kind een kind moet zijn. precies. En overal moeten ze al, al zoveel opletten. Terwijl ik vond, ja, nou ja, als ouder ben je ouder en dus moet je optreden. En ik vond dat dat wel wat anders was dan zeg, 20 jaar geleden. En toen vond zij van, van dat het onzin was. En nou ja, goed, en zo ontspond zich een, een discussie. Uh, waarop zij uh, uh, min of meer zei van joh, je bent gewoon op, je bent erop uit om in een talkshow terecht te komen. En dat gebeurde dus die <laughs> avond ook. <laughs> Daar had je ook op ingezet. Nou ja, nee, niet meer. Niet ja, dat weet je tuurlijk. En ik, ik weet ook wel dat als er dingen uit in de media voorkomen waar ik iets over kan roepen, dat dan de redactie van Pauw en Witteman al uh, weer zit te kijken, wat ik allemaal zit te, te twitteren. En ja, natuurlijk is het een beetje effectbejagd... maar tegelijkertijd is dat ook wel gewoon het moment dat je dat kan doen. En ben je dan ook wel eens teleurgesteld? Heb ik zo mijn best gedaan op Twitter en bellen ze me niet eens op? Nee, nou, dat komt eigenlijk niet zo vaak voor... omdat het natuurlijk niet heel vaak onderwerpen zijn... Uh, waar, waar je echt gewoon zo stevig van leer kan trekken als het toen kon doen. Mm -hmm. En toen was het niet eens zozeer met die opzet... maar wel gewoon een oprechte uh, verontwaardiging over inderdaad het opvoeden van kinderen... En dat uh, minister Plasterk daar iets over had gezegd, dat hij vond dat we ouders weer moesten opvoeden, mm -hmm. en ik was daar gewoon mee eens. Dus niet heel vaak komen dat soort dingen echt uh, zomaar in je schoot geworpen voorbij. Dus ja, het is me nog niet eerder voorgekomen dat ik dacht van... nou, ze hadden mij wel mogen bellen. Nee, helaas. Nee. Hey, en um, uh, Jan Dijkgraaf gaat trouwens nog iets verder. Want jij zegt, ja, vrouwen die winnen meestal doekjes om. En op Twitter, je hebt toch maar 140 tekens. En als je dan heel veel doekjes eromheen te winnen hebt... gaat dat helemaal niet. Jan Dijkgraaf zegt, vrouwen kunnen helemaal niet twitteren. Die kunnen helemaal niet iets kort en krachtigs formuleren. Nou ja, daar ben ik niet helemaal mee eens eigenlijk. Um, want ik kan het wel. En ik ben toch wel, tenslotte ook een vrouw. Maar dus maar, een van de uitzendingen. Ja, hem. misschien wel. Maar ik denk, als je een schrijftalent uh, bent... Ja, dus het klinkt misschien een beetje stom om dat van mezelf te zeggen... maar ik kan gewoon wel mensen raken. Nee, als je met journalist de... bent en ja. schrijver mag ja. je dat geloof okay. ik wel zeggen. nou ja, goed, dat dus. Dat en... is dan weer zo'n doekje. Ja. En nou ja, vervolgens, ja, wat ik ook doe met mijn blad... is ook gewoon, en eigenlijk in iedere column die ik tik... wil ik gewoon de mensen raken wil ik gewoon zorgen dat ze iets, dat een tweet of een column of een stuk of wat dan ook, wat ik ook schrijf, dat dat bij de mensen binnenkomt. Mm -hmm. En of dat nou op een positieve manier is, zoals op Twitter, dat heel veel mensen om moesten lachen, of uh, dat ze boos worden, of dat ze geïrriteerd raken, of dat ze denken van, uh, of dat ze moeten janken. Dat komt ook heel vaak voor. Uh, ja, dat, dat is voor mij min of ja, meer mijn doel. Als je mensen maar raakt. Ja. Ook via Twitter. Ja. We gaan even naar het nieuws uh, van vandaag. Uh, nieuws dat uh, ook veel mensen zal raken. Uh, illustratrice Mansenpost is overleden. De heldin van heel veel uh, illustratoren. Uh, kinderboekenillustratoren. Ze is de tekenares van, uh, van Madelief. De Madeliefreeks van uh, Guus Kuijer. Ben je mee opgegroeid ja, waarschijnlijk, ik, hè? Ja, denk ja, ik? Ja, ja, ja, mijn dochter nu ook weer. Die is uh, helemaal fan. Ja, ja, al jaren. Want je, ben jij daar ook mee opgegroeid? Ja, natuurlijk. Ik ben van begin... 1971. Dus, uh, ja, het begin uh, ja. 40 <laughs> en ja. ook met Madelief opgegroeid. En jouw dochter nu ook. We staan even stil bij de dood van uh, Post. Zojuist is bekend geworden dat ze op 88-jarige leeftijd is overleden... in uh, Amsterdam, haar woonplaats. En aan de telefoon nu Ingrid Schubert... Ook kinderboekenschrijver en, uh, en illustrator. Uh, heel bekende boeken als Monkey en Er ligt een krokodil onder mijn bed. Uh, heeft ze geschreven en getekend samen met haar man Dieter Schubert. Goedenavond, Ingrid Schubert. Hallo. Dag. Hoi. Uh, ik, heb ik goed begrepen dat u uh, bevriend was, bent met uh, Mantse Post? Mantse? Ja, ja. Heel, heel erg bevriend, ja. U heeft het nieuws uh, zojuist uh, vernomen? Nee, wij wisten al... Uh sinds verleden week dat Mansen niet meer lang te leven had. Uh, maar desondanks komt dat wel zwaar aan... Mm -hmm. bij alle vrienden en de hele familie. Kunt u haar schetsen als illustrator? Uh, nou ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat Mansen zich het allerbest zelf uh, geschetst heeft... door ten eerste wat u al noemde, de boeken van Gus Keier. Uh, maar wat ik, uh, wat ik heel erg aan haar waardeer, en, uh, en uh, Dita en ook andere vrienden van ons... ...want ze heeft zich eigenlijk op late leeftijd nog een keer opnieuw uitgevonden... ...kun je wel zeggen, met de illustraties voor de boeken van Toon Tellegen. Uh, en uh, daar heeft ze, ze heeft toen haar hele stijl omgegooid... Uh, daarvoor heeft ze fijne potloodtekeningen gemaakt, hele fijne aquarellen. Mm -hmm. En daarna begon ze met linossneden. Uh, Speciaal was... voor Toontellig? Ja, en ook omdat zij, omdat zij uh, uh, uh, iets anders uit wilde proberen. En omdat, ze, omdat zij ook niet meer zo goed kon zien. Want, want ze was eigenlijk... Uh, uh, ja, eigenlijk de laatste twee jaar was want ze vrijwel uh, uh, nou ja haar gezichtsvermogen was zo sterk beperkt dat ze niet meer kon zien en haar grootste te, uh, uh, verdriet was eigenlijk dat ze niet meer kon tekenen en dat vonden wij ook allemaal zeer verdrietig voor haar en dat is nu eigenlijk sinds anderhalf jaar maar zij had dus uh, toen ze begon de boeken voor Toon uh, te, te, te, te, te illustreren Um, uh, ...heeft zij dus de limosnede voor zichzelf herontdekt. Ja, omdat en ze zij... die kon voelen natuurlijk. Ja, en mm -hmm. nou ja, ze, ze kon het toen ook nog goed zien... ...maar mm -hmm. zij wilde gewoon iets heel anders doen. En, ze wilde, uh, en ik denk ook dat het fijne tekenen haar ook niet meer uh, zo makkelijk afging... Denk ik. Mm -hmm. um, en, uh, en ze heeft linosneden eigenlijk nieuw, uh, nieuw leven ingeblazen. En later, toen ze geen linosneden meer kon doen, omdat haar handen de kracht niet meer hadden, is ze teruggekeerd uh, naar het knippen van papier. Dus ze heeft eigenlijk silhouettes geknipt. En ze had een ingenieuze techniek. Uh, waardoor het eigenlijk leek alsof ze nog steeds bezig was in dezelfde techniek. Hieruit kan ik opmaken dat werk voor haar het allerbelangrijkste was. Ja, dat kun je wel, wel zeker zeggen. Dat was haar grote liefde. Het tekenen, het illustreren, verhalen. En ze heeft natuurlijk ook met iedereen een zeer intensief contact gehouden. Met alle auteurs en met haar ja. collega uh, ja, het, ja, zeer zeker. Ja, een uh, man heeft nooit eigen kinderen gehad. Uh, maar uh, zij was altijd omgeven door alle generaties onze twee dochters, Voor onze twee dochters is Mans een uh, substituut oma geweest mm Hun -hmm. le leven lang En dat vond ze fantastisch Ze vond het heerlijk om jonge mensen om zich heen te hebben Zij vond, ze, vond ja, onze leeftijd vond ze fantastisch dus, En voor iedereen had ze een open oor en een open hart de man had een zeer liefdevolle blik op de wereld. Dank u wel voor uw toelichting. Ingrid ja. Schubert, dank. Alsjeblieft. Goed, we stonden even stil bij de dood van kinderboekenillustrator... Mansenpost, 88 jaar is ze geworden. En dan uh, spreek ik verder met Vedra Werkhoven... hoofdredacteur van de uh, glossy Fabulous Mama... en auteur van het boek dat uh, 10 december, dus heel binnenkort gaat verschijnen... Social Media Bijbel... Uh, nou, goed getimed, want mm -hmm. uh, uh, veel nieuws hè, vandaag ja, ook ja, nog ja, weer. Zeker, ja. uh, gisteren maakte het platform Kind Online bekend... Uh, dat ze vinden dat Facebook, Twitter en YouTube... eigenlijk veel te weinig uh, kinderen in de gaten houden. Mm -hmm. Deel jij die mening? Nou ja... Dat denk ik wel ja, want het feit is dat het gebeurt. Uh -huh. Ik bedoel, het is nu vandaag in het nieuws gekomen natuurlijk van die Freek en van natuurlijk nog veel min, meer kinderen wiens beelden misbruikt schijnen te worden en waardoor ze inderdaad op andere plekken weer uh, gepest worden en al die dingen. Dus weer. moet je het even uitleggen voor de mensen die het nieuws is Ja, ontgenodd. nou ja, goed, uh, wat ik vandaag gelezen had... was inderdaad dat uh, er een jongetje is die, een, uh, die er nogal... Uh, ja, nou ja, hoe moet je dat een beetje netjes zeggen... Naar nou, niet uh, anders uitziet dan uh, andere kinderen. Hij loonst een beetje en hij, loomst, en hij heeft sproeten. Ja, maar volgens mij was het... er was iets speciaals met hem, had ik begrepen. In ieder geval, iemand anders heeft zijn foto gebruikt. Mm -hmm. En die is vervolgens uh, misbruikt op die podia... Terwijl, dat, terwijl het helemaal niet ging over dat jongetje. Dus eigenlijk is zijn, zijn beeldenis dus misbruikt. En gestolen, en die, ja, als en gestolen, het ware. Ja. Mm -hmm. dus, en de ouders zijn vervolgens natuurlijk in het verweer gekomen. Want die hadden zoiets van, ja, dit, dit kan gewoon niet. Die foto moet verwijderd worden. En het duurde heel erg lang. Het schijnt schijnbaar een jaar. Voordat dat uiteindelijk eens een keer is opgepakt door politie. En uh, nou ja, nu nog steeds is die foto niet helemaal verwijderd, begreep ik. Nee, het schijnt af en toe nog op te duiken. Ja, maar goed, het zijn vervolgens ook dingen... die je heel lastig in de gaten kunt houden. Want, ja, alles ja, want dat was mijn volgende vraag. Ja. Wat kunnen ze ja, doen? nou Ja, goed, er werd geopperd uh, dat je inderdaad uh, dat dat strafbaar zou moeten worden en dat je, in, dat je daar beter op zou moeten gaan letten. En dat het dus niet Google moet zijn die de rechter gaat spelen, zeg maar, uh -huh. over die foto's van we, we zijn fout bezig en dat kan niet. Maar ja, dat zijn gewoon hele lastige dingen, want ja, elke beeldenis kun je in feite van een Facebook account afplukken en die kan je vervolgens weer hergebruiken op een andere plek. Dus het lijkt mij gewoon heel erg lastig en het is gewoon, denk ik, uh, de enige manier zou kunnen zijn om gewoon zelf in de gaten te houden. Maar ja, dan moet je wel weer handvatten krijgen om het vervolgens aan te pakken. En de, die zijn er niet. Hmm. Maar zo zijn er natuurlijk heel veel dingen die zouden moeten... en die uh, protocollen die er zouden moeten zijn, maar ja... Die er niet zijn. Nee, die er niet zijn. Nee, en het enige wat je dus eigenlijk iedereen zou kunnen aanraden... wat jullie ook doen en aanbevelen... is vooral heel scherp in de gaten houden wat je plaatst. Ja, inderdaad. Want maar daar goed, een foto. we met ja, ja, ja, precies. Hè, uh, je eigen profielfoto plaatsen. Is niet zo en als gek. dat dan een beetje een raar hoofd is ja. of een opmerkelijk hoofd... Ja, dan gaan ze ja. ermee aan de haal. Ja, dat kan, dat kan je dus gebeuren online. Ja, heel erg. Maar ja, ik denk ook dat dat wel een beetje de realiteit van vandaag de dag is. Ja, Want je zei het ook schouderophalend, letterlijk. Ja, <laughs> ja, ja, ja dat is misschien erg, maar dat, ja, zo zie ik dat wel. Hm. Ja, want hoe erg is het? Want het klinkt uh, als iets verschrikkelijks, identiteitsdiefstal. Uh, maar in zo'n geval, hè, jongetje heeft een opvallend hoofd. Foto verschijnt overal en nergens. Hoe erg is dat? Ja, nou ja goed, voor dat jongetje is het blijkbaar heel erg. Mm -hmm. En die ouders van vinden het ook erg. Ja... Kijk, persoonlijk zou ik denken als mijn beeldenis uh, wordt gejat uh, en ergens anders wordt gebruikt... ja, zou ik denk ik ook niet leuk vinden Of dat, uh, als dat van mijn kind zou zijn gebeurd. Maar vervolgens denk ik dan ook weer, uh, ja, het is dan maar zo of mm -hmm. zo. Ja, je zal er dan op een gegeven moment zelf er weer voor moeten zorgen... Uh, dat er een ander beeld van jezelf komt. Of ja, als dat duidelijk is dat het misbruikt is, dan kun je dat ook aantonen. En dan is er toch in feite niet heel veel aan de hand. Maar het schijnt dat het jongetje in kwestie het niet zo leuk vond. Ja, ik snap het wel op zich. Ja. Dat zouden wij ook niet veilig Nee. nee. Uh, ander nieuws. Nou, de AIVD, die uh, nu toch meer mogelijkheden krijgt om uh, hier en daar uh, rond te neuzen. Is dat ja. ook nog iets wat jou beroert en waar je van alles van vindt? Of kijk je daar eigenlijk helemaal niet zo van? Op? Nou ja, ja, het heeft natuurlijk de laatste tijd. Uh, is dat zo ontzettend veel nieuws geweest? Het hele privacy-debat. En ja, uh, in ons boek uh, schrijf ik. Uh, dat stukje had ik toevallig geschreven. Uh, schrijf ik daar inderdaad dan over van. Uh, ja, je doet er zo weinig aan, mm -hmm. weet je. je we, we hebben allemaal het idee van, nou, ik heb niks te verbergen... dus uh, hè, van mij mag je alles weten, behalve mijn pincode... maar ook die zullen ze vast wel weten. <lacht> ja, de, de privacy is denk ik een beetje geweest. Dat gevoel heb ik heel sterk. Dat is een ouderwets onderwerp, ja, in om je daar druk wel. over te maken. Ja, ja, ergens vind ik dat wel. En heb jij enig idee waar, het ongeveer, waar de scheidslijn ligt? Wanneer mensen dat nog iets heel belangrijks vinden... die privacygevoeligheid en wanneer niet? Nou ja, ik denk dat het met name iets is van de oudere generatie... die dat heel ernstig vindt, dat de privacy weg is... en, uh, en dat uh, mensen van alles controleren van je... maar dat de jongere generatie in principe wel weet dat het zo gaat. Dat um, Google van alles van je weet... En dat is dus eenmaal zo. En daar dus ook helemaal niet meer van opkijkt. Nee, maar wat ik dan zelf dan wel weer een stapje te ver vind gaan, is dat bijvoorbeeld zo'n uh, uh, parkeer. er uh, uh, was zo'n parkeer uh, gebeuren. Die wilde zeg maar alle, alle uh, gegevens hebben van degene die geparkeerd hadden. Voor de Belastingsdienst. En dan denk ik van ja, waarom zouden ze dat moeten weten? Dat vind mm -hmm. ik dan weer een stapje te ver gaan. Of dat je echt. Je moet, vind ik, als overheid dan wel aantoonbaar iets hebben van er is iets misgegaan... we willen nu gaan zoeken naar die en die en die... of naar uh, die en die, die, die mensen. Mm -hmm. En daarom breken we nu in op uw privacy. Maar vaak is die scheidslijn dus niet zo, niet zo helder. en wordt het eigenlijk steeds minder uh, belangrijk... waarvoor ze toch inbreuk maken op je privacy. En wanneer maak jij je dan heel erg kwaad? Ik bedoel, is dat wel eens gebeurd? Dat je Over de privacy? Die, ja. Nou, nee, het is mij nog niet overkomen. Dat nee. je dacht dat ze dat van me weten? Nee, nee, nooit. Goed, luisteraars kunnen zich melden in het komende uur... kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Ga naar onze website radiokunststof.nl... of meld u via Twitter, hashtag radiokunststof. En voor de mensen die later zijn ingeschakeld... Federa Werkhoofd is onze gast. Ze is hoofdredacteur van de Glossy Fabulous Mama. En daarvoor was ze onder andere redacteur bij FIFA, Volkskrant... Ja, waar niet daar? Nee, ja, grapje, marie ja. <laughs> Al jarenlang werkzaam in de tijdschriftenbranche. Wat is eigenlijk je achtergrond? Ik heb geschiedenis gestudeerd. En afgemaakt? Ja, ja, ja. Ja, ja, helemaal afgestudeerd. Afgestudeerd op contemporaine geschiedenis en op de Groene Amsterdammer. Op de Groene Amsterdammer, ja. Dus toen was al wel jouw interesse gewekt in ja, zeker. de tijdschriftenbranche. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wist ik al van heel jongs af aan dat ik uh, ja, die richting op wilde. Ik wilde altijd al schrijven en altijd al ja, iets uh, bereiken in het leven, zeg maar. Dus ik had voor mezelf wel een heel duidelijke route uitgestippeld. Want hier wil ik heen. En ik wilde per se uh, bij de Groene Amsterdam ook stage lopen. Was je opgegroeid met de Groene Amsterdam? Nee, niet totaal niet. Ik ben opgegroeid met de Telegraaf. Dus, uh... <laughs> Uit een heel andere ja, Dit was daad een daad van ja... verzet, begrijp ik. Ja, nou ja, nee, ja, ik vond die Telegraaf thuis vond ik, uh, vond ik best wel afschuwelijk eigenlijk. Dus, uh, maar ja, mijn ouders laten dat. En dus uh, ja, daar, daar groei je dan mee op. Maar tegelijkertijd was ik zelf een heel ander uh, persoon... Eigenlijk dan dat zij waren toen... En ik was nog vol met idealen in die tijd. In die tijd? Ja. En ik las altijd de Groene Amsterdam, maar die kocht ik in de kiosk. En dan was ik helemaal. Oh, weet je, fantastische stukken van René Zwaap. En, uh, nou, toen uh, ging, dacht ik, nou, dat moet ik gewoon, daar moet ik stage lopen. En dat is je gelukt? Dat is me gelukt. Dus ik heb de hand geschud van Marten van Aanbrongen die toen de, de weergaloze woorden sprak van... ja, jij bent wel een onverschrokken type. En waarom was jij een onverschrokken type? Nou ja, type? dat ik gewoon hem op had gebeld van ik wil stage lopen. En, uh, en nou ja, toen zei hij van... oké, okay, nou kom dan maar eens een keer langs. Dus toen kwam ik langs en uh, nou ja, toen had hij gelijk zoiets... Van, nou, volgens mij gaat het wel goed komen met jou, dus kom maar. Nou, dat waren echt de drie uh, meest uh, ja, leerzame momenten, uh, ja, eigenlijk perioden... uit mijn uh, journalistieke carrière geweest. Omdat ik er toen achter kwam... Uh, ja dat uh, alles toch niet zo geweldig bleek als dat ik dacht dat het was. Namelijk, wat herinner <laughs> je ja. dan vooral uit nou ja, die periode? Ik zag dus hoe René Zwaap... Ja, ik noem nou die naam, dat is misschien helemaal niet zo ja, aardig. Nee, maar... Het was een toonaangevende ja. naam uit die ja. tijd. Ja, nou ja, ik zag Tot gewoon hoe dat ging, weet je wel. Ik dacht dat, het, oh, dat echt iedereen uh, in documenten zat... en dat er alles werd nagezocht en voordat er dan zo'n artikel uh -huh. uitkwam. Maar er werd gewoon heel veel gerookt. En, uh, en gedronken. <laughs> en gedronken, inderdaad. Ingenomen. Maar het was wel gewoon echt een toptijd. Het was superleuk. Een uh, hele gezellige club met name. Dus, uh, en ja. desondanks dus toch heel veel geleerd. Ja, en ik wist ook van oké, okay, dat, dat was toen. En nu wil ik echt even iets anders. En je ja. hebt nooit overwogen om daarna voor De Groene te gaan werken of nee. te schrijven? Nee, nou, ik ben nog even blijven hangen als uh, freelancer. En heb dus een uh, interview met Rob de Nijster doorheen gewrongen. Doe maar, in De Groene. <laughs> dat moet ook legendarisch raar. zijn dat was zeker legendarisch. Nee, maar ja, goed. Uh, nee, daarna wist ik gewoon, ik wil gewoon echt wel, wel een andere kant op. En niet zozeer die hoek, maar wel. Uh, en welke hoek dan wel? Wat had je toen in je hoofd? Nou na ja, de groen? Uh, eigenlijk uh, werd het me toen weer wederom in mijn schoot geworpen. Want toen, uh, toen ik afstudeerde, of eigenlijk in de periode zat van afstuderen, toen zag ik ineens een advertentie uh, dat iemand zocht naar redacteuren voor een nieuw te richten tijdschrift. Carp was dat destijds. Ja. En uh, ja, ik had toen net een kind gekregen. Dus ik dacht, nou, ik maak toch geen kans. Dus ik ging gewoon maar solliciteren. <lacht> ja, dat dacht ik toen echt, weet je. Dat was ook de tijd dat het echt niet veel voorkwam. Dat mensen met kinderen uh, de journalistiek ingingen of zo. Dus ik ging solliciteren. En eigenlijk was ik gewoon meteen aangenomen. Dus ah, ja, dat is dat nou zo, dat mensen met kinderen niet aangenomen? Ja, dat dacht ik toen. <lacht> ik was hartstikke jong, Ik was 25 of 26. Dus uh, ik had geen enkel dacht, voorbeeld. Met een kind maak ik geen kans. Nee. En ja, hoor. Bij ja, GARP. Precies. Goed, dit is de voorgeschiedenis. Ja. En nu is ze alweer vijf jaar lang hoofdredacteur van uh, de Mama Gloss. Drie jaar lang, hè? Oh, drie jaar. Ja. Ik dacht al vijf jaar. Nee, ik werk al vijf jaar, maar drie jaar als okay. hoofdredacteur. Ja. Daarvoor was je adjunct. Yes. Goed, en dan is daar nu ook nog bijgekomen de social media bijbel. Is er geen Nederlands woord voor social media? Nee, ja, dat vonden we dan een beetje mutserig klinken. Want dan krijg je de sociale media. En wij vonden gewoon, ja... Ja, en is dat het wel, de sociale media? Ja. dat is. Een... Ik hoor het eigenlijk nooit iemand nee, zeggen. Toch? Nee, het is gewoon social media. Ja, ja klaar. Ja, precies. Bijbel. En, dat, en dat omvat gewoon alles wat je inderdaad online doet... eigenlijk op verschillende fora. En was er een gerichte vraag aan jou of Jan Dijkgraaf, je co-auteur... dat er zo'n bijbel moest komen? Nee, zeker niet. Nee, het uh, idee ontstond omdat ik uh, een aantal praatjes heb gehouden op uh, de scholen van mijn kinderen. Uh -huh. Je hebt er vier inmiddels. Ik heb er he? vier, ja. En de oudste die, um, die zitten nu vier VWO en de andere zit uh, twee, twee VWO. Maar toen ik dat praatje ging houden, dat is nu een jaar geleden... Um, ja, toen merkte ik gewoon... het ging eigenlijk over opvoeden die avond. Dus de, de, de regels, uh, op, de gouden opvoedregels zou ik die avond gaan vertellen. En dat ging ook over social media... En ik merkte eigenlijk op die avond... dat er zoveel vragen waren over social media... en hoe je met kinderen, of hoe mm -hmm. je kinderen daarmee om moet gaan... en hoe je als ouder daarmee om moet gaan. En dat er zoveel vragen waren over wat is er nou eigenlijk allemaal? En wat, wat doen ze nou eigenlijk allemaal online? En de antwoorden die ik toen gaf... die vielen als een soort van bom in dat publiek. En mensen vonden het heel raar dat, uh, dat ik met mijn kinderen aan het whatsappen was. Ja, je kan je toch ook gewoon zeggen, weet je wel? Dat soort teksten. Dat ik echt dacht van jeetje mina. En dan moesten mensen een vinger opsteken in dat publiek. Van wie uh, heeft er een smartphone? Nou, er gingen er, nou, van de 60 mensen gingen er misschien twintig vingers omhoog. En wie zit er op Twitter? Nou, er waren er misschien ook twintig. Dus het viel mij op gewoon van ja, er is heel weinig kennis... maar wel heel veel behoefte aan input. Van wat doen ze daar nou eigenlijk? En... Dus, Bij de staat de school, Is dat nog wel van belang? In het oosten van het land. Oosten van het land. Zal dat nog iets uitmaken? Ja, misschien. Dat zou misschien iets uit kunnen maken. dat je denkt. inderdaad, Amsterdam is misschien wat meer wereld. Uh, mm. <laughs> wat, wat meer werelds of zo. Maar ja, ik, uh, aan de andere kant denk ik ook weer niet. Want ik heb natuurlijk ook oproepen gedaan op Twitter. van, uh, van welke scholen doen het wel goed op ja. Twitter. En. Uh, krijg je ook niet heel veel uh, uh, goede voorbeelden eigenlijk. Maar wat ik eigenlijk wou zeggen was dat ik dus de volgende dag in de trein aan het twitteren was, met mijn verbazing van me af... aan het tweeten was van... jeetje mina, dat die ouders er allemaal niks van weten. En toen zei Jan dus... of die tweeter toen terug van... dat is een boek! <laughs> dus zo is het Jan eigenlijk... had al eens vaker een boek ja, geschreven. Ja, exact, exact. Dus zo is het eigenlijk begonnen en ja... Toen dachten we, dat gaan we doen. En dat ja. vertelden we voor bij de uitgever en zeiden meteen, ja, doen we. Ja, want het is inderdaad een zeer populair onderwerp. Een onderwerp dat veel ouders bezighoudt. En niet ja. alleen op de scholen in het oosten. Ik woon in Den Haag en daar had ik ook ja. vorige week nog een oude avond. Waarbij het ging over de mobiele telefoon en hoe daarmee om te gaan... Op deze school, een Montessori school moet ik erbij zeggen, een Montessori Lyceum, wordt de mobiele telefoon toegestaan in de klas. Mm -hmm. en heel veel ouders waren zeer geschokt, zeker toen ze hoorden op het moment dat de kinderen uh, de, ook muziek mogen luisteren tijdens ja. de lessen, als ze zich dan beter kunnen concentreren. Ja. Ja, dat die Hoe sta heb... jij daar tegen? Ja, dat die verhalen heb ik vaker gehoord. Dat gebeurt nu ook wel in, uh, in het lage onderwijs. Dan zie je ook gewoon kinderen die zich snel laten afleiden... Uh, dat ze met zo'n koptelefoon opzitten en muziek luisteren... zodat ze beter zich kon, kunnen concentreren op de weektaak of zoiets. <lacht> ja, ook eetje, Montessori. Nee, niet eens, nee, gewoon, nee normaal. gewoon normaal onderwijs. Mm -hmm. ja. ja, ik vraag me af waarom is dat nodig... Weet je, ja vroeger da, da, Daar ben ik dan best wel weer ouderwets in. Vroeger hadden we dat toch ook niet? Nee, maar toen hadden we ook geen mobiele telefoon. Nee, nee zeker niet. Maar je, je kan natuurlijk ook denken dat mensen misschien... een, uh, uh, een muziekje op zouden kunnen zetten vroeger. Dan had je natuurlijk wel een walkman, maar dat mocht ook niet in de klas. Nee, dat is ja, je, ondenkbaar. Ja, ja, dus je moet er, vind ik gewoon als, als kind... en zeker als je op de middelbare school zit... moet je er gewoon ook echt bij kunnen blijven. Mm -hmm. Dus ik vind dat meer een beetje voorzien in, in de wensen van kinderen... Tenzij het echt een probleemkind is, natuurlijk, dan, die dan eigenlijk op een gewone school zit, maar eigenlijk op een ander onderwijs hoort, maar dat niet kan vanwege rugzakjes en al die ellende. Ja, nee, maar dit is allemaal niet aan de hand. Het nee. gaat om gewone kinderen. Ja, Want vind dit vind, vind jij dan een beetje Femke gedoe. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ja, precies. Ja, van een kind is een kind en dat wil gewoon rennen in het ja. restaurant. En, ja. Maar dat En mag een kind nou kan zich niet in. constrinnen. Dan zet je toch een muziekje ja, op. Nee, Modern niet. gedoe. Ja, kan niet. Nee, dat vind ik overdreven. Ja. En maar zou jij dan als ouder daar um, gewoon ook even flink tegen ingaan? Bij die school? Zou je <lacht> daar... Een probleem van maken? Nee, nee, want ik ben niet zo gaan. Nee, ik zou niet zo, zo snel van dat soort dingen een probleem maken. Hm. Ik zou eerder een probleem maken van het feit dat er op school heel weinig gedaan wordt aan social media hm. en dat ze daar eigenlijk heel weinig oog voor hebben of wel denken van ja, we moeten er toch wel iets mee. Maar in feite doen ze er dan toch niks mee. Want er is geen personeel, er zijn geen mensen die, die er echt verstand van hebben. En dan huur ze een social media deskundige in. En de beste man heeft dan 200 volgers. Ja, sorry, maar dan, daar krijg ik dan een beetje jeuk van. Had je ook meegemaakt. Hè? Ja. ja. Um, want het is een ontzettend handig overzicht wat jullie hebben gedaan. Uh, social media, uh, Bijbel, uh, waarin jullie eigenlijk een overzicht in eerste instantie bieden van de veertien... Ontzettend veel. Ja. Social media platforms, zal mm -hmm. ik het zo noemen. Ja. Van de heel bekende als Facebook en Twitter en YouTube. Tot de minder bekende als Pinterest en Path. Ja. Wat is Paf? Ja, Path ook ja nou u? ja, dat is ook een plek waar je eigenlijk maar met 150 maximaal vrienden. Uh, je informatie kan delen, dat is weer het nieuwste. Ja, het is het nieuwste, maar tegelijkertijd is het ook niet heel erg populair aan het worden. Dus wat dat betreft, uh, ja, misschien is die over een jaar wel weer weg. Maar er was even zo'n hype van de zomer dat iedereen uh, dreigde over te stappen naar Paath omdat het zo lekker overzichtelijk was. En hey, had het je he, eindelijk op, gewoon ja, 150 vrienden, je vrienden op zo'n ja. <laughs> zien. Ja, precies. Maar goed, kijk, ons boek is natuurlijk niet voor. Uh, mensen die al heel erg ingevoerd zijn op Twitter en die heel veel volgers hebben en die gewoon heel erg snappen hoe het werkt. Mm -hmm. nee. Het boek is juist voor die mensen die, die ik dus tegenkom in die zaaltjes als ik dan uh, zo bij zo'n uh, uh, ouderavondachtige constructie zit, waarin mensen vragen kunnen stellen over social media. En daar zie je gewoon dat eigenlijk die, de, degene die dan de avond organiseert, geen antwoord kan geven op de vraag die er gewoon gesteld wordt. Namelijk, dat is gewoon uh, wat, wat is er nou allemaal? Mm -hmm. Ze hebben dan wel gehoord van Facebook en van huis, nou ja, Dat is ter ziele, maar ze hebben dingen gehoord... maar ze weten eigenlijk niet wat het nou precies allemaal is. Nou ben... vroeg ik me wel af, want als je dan echt geen idee hebt... Hè, dan is het ook nog behoorlijk ingewikkeld ja. om er zicht op te krijgen. Ook ja. als je het boek leest, ja. denk ik. Denk ja. je niet, want als je helemaal geen idee hebt... en iemand legt jou uit wat Twitter is... Ja. moet je het niet gewoon allemaal een keer doen. Zou ja, dat nou ja. niet het advies moeten zijn? Zeker, maar dat is ook wat we adviseren. Hm. Ja. Van begeef je, op, of we hebben eigenlijk uh, gezegd... van, uh, je moet je eigenlijk op twee plekken begeven... en dat is dan Twitter en Facebook, dat zijn de belangrijkste... Als je dat als ouders en als docenten, nou, als je daar nou eens mee zou beginnen... dan zou je al veel beter een idee krijgen van oh, wat gebeurt er hier nou allemaal. Of gewoon meekijken met iemand die, die dat al heel veel doet. Mm -hmm. Dat je kan laten zien van nou dit, dit, dit, dit is nou een tweet, dit is een DM. Dit, nou ja, dat je het allemaal even uitlegt. Want uh, ze weten niet hoe het werkt inderdaad. Ja. Dat is heel grappig om dat mee te maken. Dat je in zo'n zaal zit met allemaal volwassen mensen... die echt geen idee hebben van wat het nou allemaal precies is. En dat um, moet toch ook wel heel vreemd zijn, want hoe kijk je dan naar het nieuws of naar een gemiddelde talkshow waar het de hele tijd gaat over hashtags en. Uh, ja, ja, misschien de, Ja, zijn ze gewoon een beetje wereldvreemd. Hmm. Dat idee heb ik. Dat, dat in ieder geval die ouders die ik heb gezien. Um, ja, daar gewoon geen zoek van hebben. Of er bang voor zijn zelfs. Ze, uh, weet je wel, dat ze denken van wat is dan nou toch allemaal voor raar gedoe? En ook vooral denken, nou, het zal wel. Uh, langs me heen gaan. Waarom zou ik me daarmee moeten bemoeien? En Ik heb helemaal geen boodschap aan. Ik heb helemaal niks te melden. Wat moet ik dan zeggen op Twitter? En Dat snap ik ook allemaal wel. En je, je moet natuurlijk ook wel een beetje nadenken met twitteren... en jezelf daar ook een beetje uitvinden... Maar ik denk dat als je gaat inzien... dat er ook positieve kanten zitten aan uh, social media... Mm -hmm. dat je dan al een heel ander uitgangspunt hebt... dan dat je alleen maar denkt van... ja, dit is de ver-van-bed-show... en ik wil er niks mee te maken hebben. Ja. Want heel veel mensen die het dan wel gaan doen... die ontdekken vaak ook dat ze het toch wel heel erg leuk vinden. Ja, voordat je het weet... Ja, Heb je een paar, ja, een paar verslaafde ouders erbij. Ja. Um, als je, uh, trouwens, vanochtend zag ik dat uh, Erik Corton... Uh, met 77.600 nog wat volgers op Twitter... meldde dat hij uh, stopt met Facebook. En uh, hij zei erbij, uh, geen zin meer in, saai. Uh, Twitter, klaar mee. Twitter, veel leuker. Ja. En ik vroeg me af... Uh, hoe werkt dat? Ik bedoel, kan het zo zijn dat als hij en nog een paar populaire mediafiguur dit gaan roepen, Facebook zomaar weer voorbij kan zijn? Ja, denk ik wel. Ik denk dat het sneller gaat dan dat je denkt. Ja? Ja, denk ik wel. Want uh, iets is sowieso heel snel gewoon kapot. Weet je, als je daarover gaat twitteren, nou, je hebt het gezien met het koningslied. Ja. Uh, als er een aantal mensen zijn die toonaangevend zijn uh, en die roepen dat het koningslied ruk is. Ja, Sylvia Witteman ja, was de precies. eerste die beschrijft het allemaal. Ja. Dan is dat dus zomaar ineens uh, een ding. En ja. uh, zo gaat het met een heleboel dingen. Als mens, toonaangevende mensen zeggen dat iets niks meer is, dan is het uh, binnen no time is het niks meer. Nou, er zijn natuurlijk die sentimenten over Facebook die zijn al langer uh, gaande. Ja. En ik snap het ook wel, want ik heb het zelf ook. Dat ik ook een Jij beetje... zit op Facebook en op Twitter. En op Twitter, ja. Maar op Facebook ben ik niet zo actief. Omdat ik het inderdaad ook uh, ja, heel saai vind vooral. En heel veel updates over dezelfde paasontbijtjes. En op een gegeven moment dan uh, ja, ja. ben ik dat gewoon zat. terug en veel doekjes. Ja, heel veel vrou ja, vrouwen. <lacht> die allemaal dus over hun lieve kindjes. <lacht> en oh man, dan zie je weer die baby's voorbij komen. Ja. Ik word er dus de beetje... hoofdredacteur van Fabulous Mama. Ja, maar het is gewoon, ja, dat, dat, de, de, ik storm me daaraan. Dat zie je op Twitter veel minder. Er is veel, uh, veel meer recht door zee en tak, tak, het nieuws. Als je nieuws wil, dan zit je op Twitter op die, bij, de, bij, de juiste, bij het juiste forum. En waar ligt dat eigenlijk Want net bijvoorbeeld ook Mansen Post overleden. Ik geloof dat ik het een half uur eerder wist voordat het op de 101 stond. Ja, ja. Wat vaak gebeurt bij Twitter. Omdat ja. Guus Kuiper dan uh, Twitter. Exact, ja. Nou, zo, daar, daar ligt het aan. Ja. Dat je dan omdat... de juiste mensen volgt die uh, de juiste uh, nieuwsberichten voor je hebben. Ja, en dus is Twitter een veel interessanter media. Maar je zegt je moet Facebook en Twitter. Nou ja, doen. kijk, dat moet helemaal niet. Nou ja, maar is de daar... aanbeveling, ja, zei je net. Ja, klopt. Aan omdat ouders. Dat, ja, omdat dat gewoon uh, nu wel de fora zijn waar ook veel jongeren op zitten. En uh, met Facebook kun je natuurlijk wel heel veel macht uitoefenen. Dat zou met name voor scholen natuurlijk heel goed zijn. Als je een Facebook-account hebt met je school of met je klas. Of dat je daar inderdaad elkaar vindt als mm -hmm. ouders en, en docenten en uh, leerlingen. Maar tegelijkertijd is het voor jezelf persoonlijk, denk ik... Uh, ja, Facebook is leuk voor... Uh, voor je vrienden, voor je familie... dat je een beetje een update kan krijgen... van waar je, waar je zus in Australië mee bezig is. Je geniet er echt van volle uh, yeah. Ja, nou ja, goed. Ja, het is niet mijn medium. Maar nee. ik snap wel dat het uh, heel belangrijk is. Voor heel veel andere is. mensen ja. wel een heel belangrijk ja. heel medium is. Nou, zoals gezegd, jullie geven dus een heel handig uh, overzicht. Maar je doet meer. Overigens is het zo dat Nederland, dat wist ik niet... Uh, een van de... Is het nou het meest gebruikende land? Hoe zeg ik van dat Van Twitter, ja. Ja. ja. klopt. Ja, dat uh, dat vond ik ook wel vrij wonderlijk. Ja, maar goed, van nu, Europa dan? Ja, ja. Ja. Maar die cijfers, dat zijn ook dagkoers natuurlijk. Hè. Dat is morgen weer anders. En dat is ook een beetje met ons boek natuurlijk aan de hand. Uh, morgen kan alles anders zijn. Of volgende week. Het is uh, heel vluchtig. Ja, waarmee maar, je boek gelijk de markt uit nee, nee, nee, zeker niet. Want dat wil ik <laughs> nog even toevoegen. Want uh, in principe blijven al die dingen ook weer gelijk. Er komen nieuwe dingen voor in de plek. Maar... In de plaats? In de plaats, mm -hmm. maar het blijft natuurlijk allemaal een beetje van hetzelfde laken en het pak... Ja, maar goed, jullie hadden de mazzel, dat je net op tijd nog kon melden dat hij uh, ja. haar virtuele ja, deuren dat heeft was gesloten. Echt vlak voor de druk proeven. Want ja. zo snel gaat het dus. Ja. Maar komt er ook niet nog een ondersteunende website, heb ik dat niet ja, begrepen? De socialmediabrigade.nl. <laughs> Waarmee je dus de hele tijd updates kunt geven, ja. samen met Jan Dijkgraaf. Ja, dat is de bedoeling, <laughs> maar ook dat we eigenlijk uh, um, ja, uh, op pad willen ermee de scholen willen adviseren... hoe ze dat moeten aanpakken. Want ja, je hebt uh, natuurlijk allerlei stichtingen. Stichting uh, Mijn Kind Online... Uh, waar jullie ook mee hebben gesproken. Maar ook uh, uh, Social Media Wijs. Dat zijn allemaal van die... Clubjes die uh, bijvoorbeeld een uh, protocol aanbevelen aan scholen. Het positieve social media protocol. Ja, dat is allemaal heel mooi mm -hmm. en leuk. En dan kun je als school zeggen van oké, okay, we hebben een social media protocol. Maar vervolgens zit 80% van de docenten zit niet op social media. Dus dan heb je er gewoon eigenlijk heel weinig aan. En ik denk dat met name voor docenten. Kijk, de vernieuwing begint bij de docenten mm -hmm. en bij de ouders. Als die allemaal zich zouden begeven op social media... en daar de positieve kanten van zouden benadrukken... als scholen zouden inzien waarom ze dat moeten doen... en wat het hun kan brengen ook vooral... Mm -hmm. ja, dan denk ik dat je uh, heel wat verder bent... dan alleen maar een protocol over de heg gooien. En uh, uh, zoek ja. het maar uit. Dus als jij directeur van een school zou zijn... in plaats van hoofdredacteur van een glossy... dan zou jij de leerkrachten dringend adviseren... Zeker. om zich uh, ja. in de wereld van de social media ja, te begeven. Ja, absoluut, ja. Hoewel het dan weer niet zo moet zijn, want er zijn ook docenten die dan bijvoorbeeld op Facebook zitten en uh, een connectie willen met, uh, met de leerlingen. Ja. En die leerlingen zitten er echt niet op te wacht. Nee. nee, nou ja, goed, dat is natuurlijk het hele verhaal ook. Inmiddels uh, dat uh, alle jongeren van Facebook afgaan, omdat hun ouders uh, daar ook uh, op zitten. Ja, en dan, dan, dan iets gaan dan like. Ja, precies. Of van die hele lullige opmerkingen plaatsen. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen als ouders. Dus dat is ook natuurlijk wel een dingetje. Dat is dan weer een ander advies. Ja, ja, nee, daar zou ik zeker niet aan beginnen. Maar ja, wat vroeg je daar eigenlijk over? Nou ja, of jij als directeur dan uh, ja. inderdaad. Dus je ja. wilt leerkrachten dringend adviseren... om zich in die wereld te begeven. Ja. Maar dat is dan wel het ingewikkelde. Met wie moeten ze dan communiceren? Want willen die leerlingen wel dat die docent zich bemoeit? Mm, nee. In de virtuele wereld nee. met hun leven? Nee, maar misschien zou het meer zoiets moeten zijn... als dat je als klas bijvoorbeeld zou moeten kijken... waar kunnen we het gebruiken? Mm. Waar kunnen we social media in gebruiken? Waar kunnen we Pinterest gebruiken? Misschien is dat wel heel leuk om... Uh, als je een, een, een spreekbeurt of iets dergelijks... of een, een presentatie moet geven... dat je dan Pinterest kan gebruiken. Misschien is dat wel een heel leuke nieuwe manier... om kinderen wat meer enthousiast te maken. Pinterest zijn vooral ook heel veel plaatjes, Vo ja, filmpjes. Ja, ja, ja, en vooral plaatjes... Uh, en op mij, je kunt ook filmpjes mee maken. Maar dat je op een andere... Het hoeft niet per se een Facebook-account te zijn... wat je als school gaat doen. Maar je, je moet gewoon, denk ik... Als, als, als ik schooldirecteur was... zou ik daar heel goed naar gaan kijken. Oké, okay, van wat gaan we doen? We hebben een Twitter-account. Zoals uh, veel scholen bij mij in de buurt hebben dan een Twitter-account. Uh -huh. Maar ze volgen niemand terug, bijvoorbeeld. Denk ik, ja, dat, dat oogt al heel onsympathiek ja. je, moet, je moet dan als, uh, als school een idee daarover hebben... Van, oké, okay, we gaan dus mensen terugvolgen en we gaan dingen tweeten naar onze volgers. Je zou als ouders, zou je dan uh, s ochtends op je, op je uh, Twitter moeten kunnen kijken... Mm -hmm. en daar zou dan staan, oh, vanavond gaat de oude avond niet door. Of als je vraagt, gaat vanavond de oude avond niet door... dat je dan gewoon binnen vijf minuten een antwoord krijgt. Ja. Nu krijg je gewoon nul antwoord. Want er is niemand die nee, zich bezighoudt met dat Twitter-account. Nee, nee. Nou. Um, goed, je bent zelf moeder van, van vier kinderen. Oudste is vijftien, jongste... Ja. Zes, zeven. zeven. En um, dus er is daar van alles gaande in uh, Huizenwerk over, <laughs> stel ik mij zo voor. Zeker op het gebied van de social media. Ja. Nu is uh, uh, het boek uh, opgedeeld in tweeën. Je hebt het vijandelijke kamp. Mm -hmm. En je hebt het uh, uh, vriendelijke kamp, het ja. vriendschappelijke kamp van de social media. En uh, Jan vertelde ons, Jan Dijkgraaf vertelde ons. Dat jij hebt gekozen voor het vijandelijke kamp. Wat ja. mij verbaast, want je ziet hier toch behoorlijk enthousiast te vertellen over. Ja, nou ja, goed, de die verdeling moest er natuurlijk komen. Want we moesten de hoofdstukken verdelen. Ja. En het was gewoon gemakkelijker om één stuk te pakken. En. Um... Ja, nou ja, kijk, bij mij thuis is het zo dat uh, mijn man niet heel erg uh, voor social media is. <laughs> desondanks roten. hebben jullie een prima humor. Ja, desondanks helemaal prima. Maar dus ik kon gemakkelijk zeg maar, bij hem een beetje polsen van wat zijn nou de nadelen. En eigenlijk had ik toen heel, heel snel uh, de hoofdstukken met nadelen vol. En buiten dat had ik me ook uh, nogal verdiept in het boek van Manfred Spietsen. En dat helemaal gelezen. Dus leek Hoe het voor heet het, de, het ook alweer? Dat digitale media je brein kapot maken. Ja. Uh, het en, grootste, is dat het grootste nadeel naar jouw idee? Nee, zeker niet. Nee. Nee, ja, ik geloof daar niet zo in wat die man allemaal beweert. Ook al heeft hij allerlei onderzoeken die zeggen dat het wel zo is... Ja, ik geloof er gewoon niet in. Maar goed, je noemt een aantal uh, door jouw man ingegeven, begrijp ja, ik nu. Ja, nee, Maar ja, goed, zo stress, ja. slapeloosheid. Ja. Het is geen echt sociaal contact. Ja. Uh, ze hangen maar op die bank, ze bewegen bijna niet meer. Uh, nou, en nog zo wat. Wat maakt jou, wat baart jou het meest zorgen? Nou ja, persoonlijk, als ik kijk naar mij, uh, bij mij thuis... Uh, dan denk ik wel eens van, oh jee, ik hoop maar dat ze uiteindelijk gewoon... Uh, nog wel zo creatief blijven als dat kinderen waren... toen er nog geen social media waren. Dat, daarvan denk ik wel eens... Um, ja, dat, dat baart mij wel eens zorgen. Gewoon dat je, de, dat je ziet dat ze continu bezig zijn met die telefoon. Um, ja, daarvan denk ik van... hé hey jongens, hou nou eens op, weet je wel. Uh, ga nou eens even wat anders doen... Lees een boek. Weet je, ook dat soort teksten komen wel uit mijn mond. En vervolgens verdwijn jij weer met je iPad. <laughs> ja, nou ja, inderdaad. Ik geef natuurlijk het heel, heel erg het goede voorbeeld. Maar niet thuis. Nee, ik probeer daar zelf wel heel erg op te letten thuis. Maar ik zeg hun er ook bij: Hallo jongens, uh, ik uh, heb een baan. Ik heb me al bewezen. Ik ben volwassen. Jullie zijn het niet. Jullie moeten... En ik heb het nodig voor mijn werk. Ik heb het nodig voor ja. mijn werk. Heel, Heel goed. goed. Ja. Nee, maar ja, je, ik probeer ze wel aan te geven van... jongens, als jullie moeten leren voor een proefwerk of voor een toets... dan uh, moet je niet met die telefoontjes bezig zijn. Want iedere keer als jij je laat afleiden door je telefoon... en weer op je WhatsApp gaat zitten kijken... dan duurt het tien minuten langer voordat je je weer kan concentreren... op wat je eigenlijk aan het doen was. Maar ja, je weet ook, pubers die doen die doen maar wat. En dan pak je het af? Nee, nou ik niet. Mijn man heeft wel eens inderdaad telefoons afgepakt. Maar ik doe dat niet. Want ik denk ook van ja, joh, dat is hun levenslijn naar uh, al hun sociale contacten. En het is helemaal niet zo dat ze alleen maar onzin zitten te doen op die dingen. En ik probeer daar wel de positieve kant van te zien. Want ik zie ook dat ze heel veel contact hebben met hun vrienden en afspreken en... Ja, god, dan denk ik terug, als ik uh, jong was geweest nu... dan had ik echt een feest gevonden. Weet je, hoefde je niet eindeloos aan die telefoon te hangen. En <lacht> Met dat snoertje eraan. Ja, precies, en continu maar wachten tot de volgende dag... En, uh, <lacht> voordat je elkaar weer iets kon uh, berichten. Totdat de postbode kwam. Precies, ja. ja. ja. Maar, uh, neem jezelf. Ik bedoel, als jij een stuk schrijft en je moet je daarop concentreren... hoe vaak laat jij je dan afleiden door uh, een, een tweet? Nou ja, uh, best wel vaak... Maar als ik echt geconcentreerd ben, dan niet. Leg je hem dan weg? Ja, dan leg ik hem wel weg, ja. En hoe vaak gebeurt dat? Nou, regelmatig. Want ik schrijf regelmatig stukken. En uh, ja, ik probeer dan wel gewoon duidelijk... Want als je echt gewoon geconcentreerd bezig moet zijn... dan, dan, leid, dan word je ook niet afgeleid. Mm -hmm. Want dan bezit je gewoon helemaal in je verhaal. Dus ik heb daar niet zo'n last van. Maar volgens mij is het gewoon hetzelfde... als wat je vroeger had met mail. Weet je mensen zeiden dan van oh iedereen laat zich maar afleiden door al die e-mail ping ping ping al die berichtjes binnen en dat kunnen we niet en straks kunnen we ons werk niet meer goed doen. Dat was toen wij net begonnen toen ik net begon met werken was dat het ding van het manager van je mailbox. Van oh jee nou kunnen we niet meer productief zijn want... Martin van Amerongen heeft dat niet meer meegemaakt nee. hoor, manager van nee, je mailbox. Precies, nee. Maar dat is toch bizar als je nu kijkt, nu hebben we allemaal geleerd om daarmee om te gaan. Mail is geen ding meer. Je kijkt gewoon je mail ja aan het eind van de dag of tussendoor een keer... en je weet gewoon, van nou, iets wat echt belangrijk is... dat komt wel via telefoon of op een andere manier tot je. En we hebben allemaal geleerd daarmee om te gaan. En dus denk ik dat we dat ook gaan leren met social media. Hm. We leren gewoon gaandeweg van... oké, okay, het is niet verstandig om 24-7 met die telefoon in je hand te zitten... en alleen maar te kijken wat andere mensen doen of zeggen. Maar hoe ingewikkeld is het? Ik bedoel, als jij en je man daar zo verschillend over denken... en hij zich meer zorgen maakt dan jij... is dat dan de hele tijd iets ingewikkeld? Nou, en, en vind ja. je eigenlijk dat... dat per gezin er regels zouden moeten worden gesteld. Telefoon wel of niet mee naar je bed. Ja, uh... nou, daar zijn bij we ons wel heel duidelijk regels over. Oh, daar heb je. En, ja, ja, ja, ja, zeker, ja. Ik wil ook niet dat mijn kinderen hun telefoons mee naar boven nemen... en mee naar hun slaapkamer. Dus dat is gewoon duidelijk. En dat weten ze ook. Dus dat, dat mag niet. En waarom niet? Nou, omdat je dan 0,0 controle meer hebt over wat ze doen. En omdat ik weet dat ze zich dan eigenlijk... of dat dan gewoon heel veel langer duurt voordat ze gaan pitten... En dat wil ik gewoon niet. Hm. Ze moeten gewoon gaan pitten. Als ze moet pitten, boekje lezen, prima, doen ze toch niet. Dus uh, <lacht> een beetje gitaar spelen doet de oudste dan nog wel eens boven. Maar niet op die telefoons nog. Want en dan... ze hebben dus een gewone wekker? Uit de ja. gewone wekker. Ja, nou, dat ben ik, die wekker. S ochtends. <lacht> Wakwoorden. <Wacht> <lacht> ja. En jijzelf, neem jij je telefoon mee naar bed? Nee, het? nooit. Laat je ook beneden ja. liggen. Ja, Goed, dan heeft Jan Dijkgraaf de positieve elementen voor mm -hmm. zijn uh, rekening genomen. Heb jij nu het idee dat dat uh, opweegt tegen alle negatieve ja. elementen? Ja, vooral omdat je de tijd niet kan terugdraaien. Dus het heeft helemaal geen zin om allemaal te bedenken wat, uh, hoe negatief en wat er allemaal nadelen, bla bla, heel lul. Ja, dat heeft gewoon geen zin. Hm. Want de tijd gaat gewoon door. Je kan niet meer zeggen, uh, we gaan toch maar weer met de stoomtrein naar ons werk, want we hebben al een auto. En zo is het met social media ook. En met die telefoons ook. Je zult een manier moeten vinden om ermee om te gaan. En je, je kan wel denken van... Uh, zoals die Manfred Spitser dan zegt... dat als, uh, het is echt voor ons brein... en we moeten uh, lezen in een boek... want anders dan kunnen we ons niet concentreren... en dan komt het niet in onze hersens... en dan gaan onze hersens van kapot... en worden we allemaal dement. En, ja, sorry hoor. Maar toch lees ik bij jou... dat had ik trouwens nog niet eerder gelezen... maar dat zal zeker aan mij liggen... dat je... Uh, tekst van papier beter ja. in je opneemt dan tekst van een iPad. Ja, dat zegt die Spitzer. Oh, dat heb je bij hem weggehaald. Ja, ja. Maar, wat denk jij? Ja, nou, volgens mij zijn er heel veel mensen... die juist gewoon ook online natuurlijke stukken lezen. Ik zelf ook. Ik heb het, dat hele boek van Manfred Spitzer op de computer gelezen. <laughs> Hij ik zou het dus moeten doen. Ja. ja, dus, ja, ik weet niet hoor. Ja, dat, dat is wat ik zeg. Ik neem het... In feite zou je het heel serieus moeten nemen... omdat de beste man zegt dat hij alles heeft onderzocht. Maar dat is met dit soort dingen natuurlijk ook weer zo. Er zijn zoveel onderzoeken en ieder onderzoek beweert weer wat anders. En vervolgens zegt hij, ja, maar ze zeggen altijd dat er zoveel onderzoeken zijn. Maar dit onderzoek is echt goed. Hm. Ja. Volgens mij moet je met gezond verstand omgaan met dat soort dingen. Dus ik vind ook... En dat geldt nog voor een paar andere dingen in het leven. Ja, zeker. Ja. <laughs> um... Even naar uh, jouw uh, uh, werkveld. Want Fabulous Mama uh, ja. zullen heel veel mensen zijn... die dat blad waarschijnlijk helemaal niet kennen. Want geen uh, kinderen. kinderen. En, ja. uh, um, maar sinds drie jaar dus hoofdredacteur. En we horen alleen maar uit, ellende uit de wereld van de bladen. Ja. Maar vorige week hoorde ik via Twitter van jou zelf... dat het blad is verkocht. Precies. Met jou erbij. Ja, en Want daar bedankt... moet je dan ook nog maar hopen, ja. toch? Ja, nee, precies. Inderdaad, wij uh, waren onderdeel van een Zweedse uh, concern, Bonnier Media. En uh, die gaf aan, uh, begin dit jaar inderdaad, dat ze ermee op wilden houden. Vervolgens is er gezocht naar een nieuwe eigenaar en die is gevonden. Uh, neemt niet weg dat, wij, uh, twee, dat er twee ontslagen zijn gevallen bij ons. Maar ja, dat is uh, ja, een peanuts vergeleken bij wat bij andere uitgeverijen is gebeurd natuurlijk. Want daar lees je nog van veel meer ontslagen. Dus we zijn zeer blij met uh, deze nieuwe start. En met name ook Wat omdat... Trappig. Het is net alsof je opeens een andere houding aanneemt... nu ik je als hoofdredacteur. <laughs> Klopt dat? Nee, nee, weet ik niet. Niet eh, bewust. Ja. Nou, maar goed, het lijkt er misschien op. Nee, ja? maar ja. Uh, inmiddels dus bij de Mama Media Groep. En uh, volgens mij is het een uh, kloppend uh, plaatje... Want zij doen uh, heel veel online. En dat is uh, voor ons heel interessant. Want wij natuurlijk alleen nog maar print. Of ja, we hebben wel een website, maar we zijn niet uh, echt heel online uh, deskundig. Mm -hmm. En dat zijn ze bij, bij de Mama Media Groep wel. Wat gek is in jouw geval? Ja. Want je zou toch verwachten dat van deze hoofdredacteur ja, het een en ander zou gebeuren ja. op dat gebied. Is ook gebeurd. Er is een website gekomen. Mm -hmm. Maar ja, het kan nog veel beter. Dus ik hoop en ik, ja, ik heb er wel vertrouwen in... dat het met deze nieuwe eigenaar gewoon echt een speerpunt wordt. Want dat, ook dat onderschrijf jij, dat de toekomst van de bladen online zal zijn. Ja, ja ik denk dat het print nooit helemaal zal verdwijnen. Omdat mensen nou eenmaal zo'n genietmoment hebben. En met name onze lezeressen vinden dat heerlijk... om met een kopje thee, zoals ze zelf omschrijven... of in bad met een blad door te brengen. En dat dan op Facebook bericht. Exact. Met foto's erbij. Of nou, onze opsturen allemaal heel schattig. Ja, dus ik denk dat... de magie van print... en daarin Volk staan... Je, ben je nog wel een beetje verwant... met je doelgroep? Vebra ja, jawel. Ja, jawel ja, ja, ja, nou ja, ja tuurlijk. Daar, daar doe ik het voor. Ja? Want, ja? Ja, zeker. Want ja, tuurlijk. Je maakt je blad voor een doelgroep, niet voor jezelf. Nee, maar als ik je zo hoor praten... met een kopje thee, zoals ze dat zelf omschrijven... Ja, dan denk ik nou, van nou... Ik, ik, er klinkt niet heel veel warmte. Jawel, nee, absoluut. Ik hou van die. Na mensen drie jaar zijn. moet je daar gewoon weer weg. Hè? Of na vijf jaar. Vijf jaar is wel een ja. beetje ja, de Max. En ja. dan is er een hele fijne vacature op dit moment. Hè? Oh ja joh, vertel. Margriet van der Linden vertrekt ja, bij opzij. Ja. Dat vind ik nou echt iets voor jou. Echt waar? Ja, zou zomaar kunnen. <laughs> ja, Kijk, ik ga overal praten. Dat sowieso. Want ik praat gewoon met iedereen in de media. Maar zolang het gras aan deze kant, waar ik nu zit, groener is... Ben je is dan... uitgenodigd al? Ja, ik ben, wel, ik ben daar wezen praten. Op het moment dat Margriet nog niet wist dat ze wegging, zeg maar. Dus uh... <laughs> ja, dat is. En jij wist dat toen al wel, dus? Nee, nee. Je bent gewoon gaan praten? Ja. Op eigen initiatief? Ja. Want je dacht, dat is wat voor mij? ja. Eigenlijk wel. Ja, met name omdat ik uh, al jaren zag met pijn in het hart, zeg maar, hoe de titel eruit zag. En ja, ik geloof wel in, uh, in een blad als opzij. En toen zeker. Ik bedoel, uh, ja, drie jaar geleden, zeg maar, uh, vond ik dat echt wel een titel die... Uh, uh, ja, ik zag gewoon dat het uh, niet was wat ik hoopte dat het uh, zou, zou worden. Wat zou het moeten zijn? Ik bedoel, dat blad heeft er eigenlijk geen enkele bestaansrecht meer. Nee, dat roepen heel veel mensen, maar ja... Het zou een leuk blad kunnen zijn. Een leuk blad voor moderne vrouwen. En daar, zie ik wel, daar zou ik wel toekomst in willen. En wat is een leuk blad voor moderne vrouwen? Nou ja, dat, een blad wat niet huiswerk is. Waar je niet van denkt van wie is dit nou in godsnaam? Waarom mm -hmm. moet ik dit lezen? En waar, ja, ik zou daar toch een heel ander soortig blad van hebben gemaakt. Maar goed, daarom. Noem mij eens een paar verhalen waarvan jij zegt dat zou nu echt de moeite waard zijn om, om, om dat te lezen. Waarvoor ik de opzij zou komen, want ik koop het inderdaad ook al honderd jaar niet meer. Nee, ik denk dat het met name een gevoel moet zijn dat je uh, weet: als ik dat blad koop, dan zit ik gewoon vooraan uh, als het gaat om alle vrouwenkwesties. Ik ben volledig op de hoogte wat er nu speelt. Ik heb gelachen, ik heb gehuild om een artikel. Ik heb een mooiste interview gelezen met, nou, noem een, uh, met Linda. Zijn de er nog vrouwenkwesties? Nou ja, ja, het schijnen genoeg vrouwenkwesties te zijn. Maar ik geloof. Ik geloof niet in dat hele feministische uh, geneuzel. Daar geloof ik niet zo in. Dus ik ben. En wat uh, is feministisch geneuzel? Nou ja, wat je nu de laatste tijd zo ontzettend veel hoort. Oh, uh, nou ja, hè, sletvrees. Er is een nieuw feminisme opkomst. En ja. Ja, ik weet het, daar, daar geloof ik niet zo in. Ik geloof meer in de kracht van vrouwen. En wat ik om me heen zie, zijn gewoon. Ja, vrouwen die weten wat ze willen. Die, of ze nou werken of niet. Die, die stomen gewoon door. Dat zijn ook mijn lezeressen. En daar heb ik juist heel veel respect voor. Uh, als ik zie hoe moeders vandaag de dag hun keuzes maken. Um, op het gebied van werk. En op het gebied van zorg. van Hoe ze dat allemaal combineren. Ja, nou dan kan ik alleen maar zeggen petje af. Mm. Dus ik heb het idee dat die vrouwen gewoon heel goed weten waar ze naartoe willen. En niet, uh, niet, niet zozeer dingen nodig hebben als in... Uh, uh, ja, uh, weet ik veel. Ze hoeven, ze hoeven, ze hoeven geen quota... Weet je, als, je, als je iets kan, dan zorg je wel dat je er komt. Ik denk dat die tendens uh, meer overheerst. Nog even over jouw column. Want dat is dan ook een onderwerp dat naadloos zou aansluiten... bij de nieuwe opzij. Uh, de column in Fabulous Mama Nu nog, <laughs> Maar binnenkort in de opzij. Nee, nee, nee. <laughs> uh, over uh, de gesprekken die jij op de bank voert met je kinderen. Mm. Als jullie samen naar de Force of Holland kijken. Zeer herkenbaar. Waarin jouw kinderen zich ernstig zorgen maken... over al die rare gezichten die ja. ze zien. De gebotoksten, vrouwen. Uh, die bij menig plastic chirurg lang zijn geweest. Is dat iets wat jou echt behoert? Of waar, waar, waar... Ja, ik vind, dat, ik vind dat heel erg. Als ik kijk naar uh, vrouwen als uh, Treintje, Oosterhuis, uh, Linda de Mol... Ja, noem het hele rijtje maar op. Al die vrouwen die, die, die zich helemaal laten verbouwen... omdat ze uh, op televisie komen... Maar ja, nou, Is dat niet hetzelfde verhaal als dat van de stoomtrein waar je het daar net over had? Ik bedoel, vroeger ja, scheerden vrouwen hun benen niet. En, uh, en nu ben je onverzorgd als je dat niet doet. Over een tijdje is het heel onverzorgd om erbij te lopen zoals ik erbij loop. <lacht> <lacht> Namelijk ja. niet gebotokst. Ja, nou ja, nee, zo zou ik dat niet willen zien. Want het, er zijn, dat is nog altijd een keuze. En ik vind, uh, als je vrouw, als je, ook als vrouw, word je gewoon ouder... Ja, dat heb je maar. En dat ook. moet je ook op tv laten zien. Nou, kennelijk mag dat dus niet. Nee. Want als je een uh, dikke rimpel in je voorhoofd hebt... Ik vind hebt... het een heel goed onderwerp voor de nieuwe opzij. <lacht> Wij wachten het af. Meld het ons, zodra je het zeker weet. De tegel, wat komt er op te staan, Federa Werkenhoofd? Uh, luister naar je hart, uh, maar acteer met je verstand. Luister naar je hart, maar acteer met je verstand... Ja. Minder dan 140 tekens. Ja, zeker. Heel goed. Ja. Dankjewel, Fedra Werkhoven. De social media bijbel is 10 december uh, te koop in de winkel. En vanavond in twee dingen. Er gaat een nieuwe serie van start. Van geloven in jezelf tot het geloof in Sinterklaas. Ellis de Bruin presenteert. Dank mevrouw Werkhoven. Dit was aflevering 2700 en... 38. Ja, 2738. Morgen praten wij met Martin Siemek, de cartoonist, over zijn boek 'Waarom ga je niet aan de drank?' Tot dan. Radio 1. Nee. Kennstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Ook gaat wel wijnen en weggiet wijnen, hooguit geschikt als ontslakkingskuur. Ze staan weer in de Omfietswijngids 2014. Volledig als vanouds. Hemelvaart. Op zoek naar een verloren vriendin. Een waar gebeurd verhaal van Judith Koelemeijer. Hemelvaart. Ook verkrijgbaar bij de Libris boekhandel. Dit is Radio 1.